Met het NOS-journaal. De politie heeft de A2 bij Nederweert afgesloten. in verband met een grote brand in twee varkenstallen. Het verkeer wordt omgeleid. In de stallen staan duizend varkens. De brandweer bestrijdt het vuur met veel materieel. en probeert een derde varkenstal te redden. De Libiër die was veroordeeld. in verband met de Schipholbrand in 2005. is vrijgesproken. Volgens het gerechtshof in Den Haag is het niet aannemelijk. dat hij de brand opzettelijk heeft veroorzaakt. Bij de brand in het cellencomplex op Schiphol-Oost kwamen elf mensen om het leven. De acht academische ziekenhuizen stappen af van de plofkip in warme maaltijden. Als eerste is vandaag het Radboud in Nijmegen begonnen met scharrelkip... met twee beter levenssterren van de dierenbescherming. De academische ziekenhuizen stoppen vooral met de plofkip... omdat ze het antibiotica gebruik in de V-industrie willen tegengaan. Wakker Dier ziet het voornemen van de ziekenhuizen als een duidelijk signaal aan de supermarkten die nog niet overstappen op scharrelkip. De van corruptie verdachte Roermondse VVD'er Van Rij wil terug in de gemeenteraad. Dat schrijft Dagblad de Limburger. Volgens de krant heeft Van Rij half februari in een fractievergadering gezegd dat hij volgend jaar kandidaat wil zijn voor de VVD in Roermond. De lokale VVD-leden bepalen in september wie er op de kandidatenlijst komt. Van Rijt had vorig jaar af als wethouder in Roermond en ook als eerste Kamerlid. Het OM onderzoekt of hij geld of diensten heeft aangenomen... en informatie heeft gelekt over een burgemeestersbenoeming. Een advocaat uit Waalre, die vorige week in de buurt van zijn huis werd beschoten, wordt beveiligd. Advocaat Marcel S. raakte licht gewond door rondvliegend glas. Een paar dagen later werd er brand gesticht bij zijn kantoor. De advocaat is verdacht in een onderzoek naar faillissementsfraude en valsheid in geschriften... De politie heeft een bewakingscontainer bij zijn huis geplaatst. Het weer, vanuit het noorden breekt de zon door. Het is 4 tot 7 graden. In het weekend verandert er weinig. Dit was het NOS-journaal. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan nu geen files. Dit zijn de aangekondigde snelheidscontroles van vandaag. Op de A12 staan ze tussen Utrecht en Veenendaal. En op de A37 worden gecontroleerd tussen Hogeveen en de grensovergang met Duitsland.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 Kijk, we leven hier onder het ministerie van wie was uh, daar nogal verzorgd. Wij hebben zelfs op de Vrede, door minister Kals, is daar een huis gesticht. Voor kunstenaars die niet leden kunnen daar leiden. U componeert zelf, uh, bent u al opgenomen? Ja, dat was niet ernstig. Ik bedoel. Ik heb nu je kwalijk, maar ik bedoel op de plaat. Bent u op de plaat? Oh, oh ja. ja, maar dat is muziek die pas over generaties gaat klinken. Mag ik u nog een hele domme vraag stellen? Kunt u ervan leven dan? De, de voldoening van het scheppen, dat is bij ons het inkomen. En dat is ook uh, fiscaal niet achterhouden. <lacht> Wat denkt u van mijn stem? Sing <lacht> <Krachtig. lacht> dus A. Ah. Ja, ik hoor dat dan. Nou, oh, dat is niets, hè? Maar, uh, laat u. Wat u, u zingt u maar aan u Mag misschien... ik voor u zingen? Eh. Uh, nee. van Schubert bedoel ik. Die hand van die mond af, ja? In die schuurtijm best naar Roosje. Stop. <tie> Je zonneveld? Het spijt me, maar dat zingt u veel te opgewekt. O oh, ja? Ik zal u helpen. Ik heur een best leu, robber? <tie> Je ziet het te laag. Is heur time, best leu, robber? Je laus, ja, team, dat is met die Ik stem. Ik weet niet. <tie> wat wilt u. <tie> moet u mij moeten eens eerlijk zeggen: wat wilt u eigenlijk met die stem berekenen? Nou, ik wou eigenlijk uh... op familiefeestjes waar. Ja, ja, ja, ja, ja. Kijk eens meneer Zonneveld, als u 16 jaar 5 uur per dag oefent, dan bent u naar afloop vooruit gegaan. Ach. En wat u doen moet is les nemen bij mij. Ik zal u wat laten horen. Misschien wel erg. Hoeveel dit, vindt u dit mooi? Het is even mening. Een bijzonder mooie. Nee, dat is helemaal niets. We ja. dus zijn u eens wat laten horen. Ja, hoe goed u dit? Eer. Ja, toch gaat u vooruit. Ja. Men uh, zegt wel dat u relaties hebt met uh, Tebaldi. Hoe zit dat?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 Daar heb ik maar een jaar gewerkt. Gaat um. <tie> ja. u maar hier wanneer u even bij me zit, hè? Okay. Want ik wou u uh, wezen op wat passages. Gaat u maar eens een toets in, ik er wat op improviseren. Ja? ja, die gaat u maar door. Ja, dat is genoeg. Hoe noemt u dat? Ja, dat weet ik niet. Ja, dat noemt men een motief.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 Wilt u nog iets? Uh nou, ik wou niet veel meer vragen, nee. ik wou u graag uh, dit keer iets zeggen. Ik vind u een aardige, sympathieke, bescheiden, brutale, gezwollen, prolerige, zelfingenomen, gedegenereerde kwal. Ja, meneer Sotterveld. Er zijn momenten in mijn leven geweest waarin ik te worstelen had met dezelfde gedachte die u zo verdreffelijk geuit hebt. Maar dan speelde ik weer mijn werk en dan begreep ik weer dat het niet wij was. En dat is mijn grote troost geweest. Die hebt u niet. U bent een kwal zonder muziek. Oh. Let's go, kids. I'm going out tonight. I'm feeling all right. Gonna let it all hang out. Won't make some noise. Free to raise my voice. Ja 1 maart 2013. Chennai tweeën van onze weekse d, dagse d, hoe je dat noemt maar wel. En dat heette Man, I Feel Like A Woman. En daarvoor hoorde u een prachtige, hele oude conferentie van ongeveer 50 jaar oud. Nee, heel ouder al zelfs, want hij is uit 1962. Prachtige conferentie van Wim Sonneveld samen met Godfried Bomans, En waarom draaide niet dat nou? Nou, dat draaide niet omdat het morgen, 2 maart... de honderdste geboortedag is van Godfried Bomans. Dus ik denk, nou, dat is een mooi moment... om nog eens iets van deze geweldenaar... deze geweldige schrijver, pianist... Muzikus, uh, artiest, tv-presentator. Nou, wat was hij eigenlijk niet, hij kon bijna alles. Uh, om daar nog eens even wat van te laten horen. Dus morgen is het de 100 ste geboortedag van Gottfried Bowmans, 2 maart. Dus vandaar. Dat u nog even horen, de conference van Wim Zonneveld, <tacht> die Godfried Bowmans uh, interviewt. Prachtig, leuk fragment nog steeds. Jawel. Just give me the reason. Right from the start, you were a thief. You stole my heart. And I, your willing victim. The spink. I let you see the parts of me that weren't all that pretty. And with every touch, you fixed them. Now you've been talking in your sleep. Oh, oh, things you never say. you've had We draaien van alles in dit programma oud en nieuw, rijp en groen zoals het heet. En soms ook met kikkers in de keel. Hier zijn de Scorpions. Perfection When the Prachtig hoog in allerlei uh, hitparaders en zo. Het is allemaal fantastisch. Leuk. Uh, volgende, dames en heren, ik ga even een speciaal plaatje draaien. Ja, een heel speciaal plaatje voor een heel speciale vrouw. Speciaal voor Trudy. But in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life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 Blackbird fly, blackbird fly, into the line of a dark black night. lie Oh moment moment was speciaal voor Trudy. Trudy is jarig vandaag dames we ze en uh, vandaar uh, deze prachtige opname van de Beatles... van het uh, witte dubbelalbum. En uh, dat, dat, dat uh, heette dus Blackbird. Prachtig. Ha, mooi. Oké, okay. um, wat nu? Oh ja, uh, dit. Natuurlijk. Ja, natuurlijk. Uh, dit moeten we gaan draaien. Ja, dat is ook leuk. The Fifth Dimension. Aquarius and let the sun shine in. sunshine in. Ja, niet doodlet, maar gewoon let. Nou, nou uh, Come on. ja, die grijze wolken, kijk, buiten een ritje, nou, uh, zou er nog wel een zon zijn? We hey, er, er nog steeds een zeld voor het lunch tot deze vrijdag. De eerste maand. Deze razen. De reporter van ons is niet te bereiken, dus nou ja, we zal het wel druk hebben. Ja, dat heb je met razende reporters, hè? Die hebben we wel druk. Ja, een eigen natuurlijk. Oké, we hebben nog één liedje van de dagse nee, de weekse nee, weet ik veel. Shania 2. een van de grote hits van dit album. Don't impress me much. Don't impress me much.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 Got the brains but haven't got the touch That don't give me wrong, yeah, I think you're alright But that will keep me warm in the middle of the night That don't impress me much Uh-huh, yeah, yeah. I never knew a guy who carried a mirror in his pocket and a cold Just in case, and all that extra hole jail in your hair ought to lock it. Cause heaven forbid, it should fall out of place. Well, oh, will oh, you think you're special? Well, oh, will oh, you think you're something else? Okay, so you're Brad Pitt. That don't impress. A car, good night. Now, come on, baby, tell me. You must be choking, right? Oh, you think you're something special? Oh, you think you're something else Okay, so you got a car that don't impress me much. Don't him. CD, dames en heren, lekker, gewoon een lekker liedje uh, Nummer dat heet That Don't Impress Me Much Jawel uh, Zandvoort luncht op vrijdag En uh, er is in het zuiden of beneden weer een hele grote brand uh, Twee varkensstallen staan in de vik daar En daar uh, zitten ongeveer duizend varkens in Dus oeh. Er schijnt nogal wat rookontwikkeling te zijn Vandaar dat de weg is afgesloten Dus u kunt daar niet langs Mocht u daar toevallig langs moeten Nou, dan heb je pech Want uh, uh, dat kan dus allemaal niet Alessandra Safin, you, can you Luna, Luna, tu, quanti sono i canti che risuonano, desideri che attraverso i secoli. che non scrivono e che il loro seno spesso perdo tu a sospiri di spazi ma mi regali un sogno anima in che mi We're <laughs> Safina, en dat nummer dat, uh, dat heet Luna. Het zal je toch maar gebeuren, jongens. Hè? Dat is niet te geloven. 36-jarige Amerikaan wordt vermist nadat een groot gat in de grond onder zijn slaapkamer was ontstaan waarin hij verdween. Uh, dat melden Amerika diverse Amerikaanse media uh, vandaag. Het zogenoemde Sinkhole, een natuurverschijnsel waarbij een loze ruimte ontstaat die uiteindelijk instort en bijvoorbeeld volloopt met water opende zich onder het huis van de man in Brandon in de staat Florida. De broer van het slachtoffer probeerde hem te vergeefs uit het gat te redden. Het gat onder het huis is bijna 30 meter breed. Nou, wat zou je gebeuren zeggen? Hé, je slaapkamer een groot gat. Nou ja, niet zo mooi allemaal. Bruises.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 Een, uh, dat is een Amerikaans uh, country song, die hier niet zo erg bekend is, maar in Amerika wel een hele grote schijn te zijn. Dus uh, dat is wel leuk, natuurlijk. Hè? Goed, oké. Okay, nog een oudje, jongens uit de 60s. La la la la la la la. Can the Fairwater Low. That's the Eamon Carter. La la la. If paradise is half as nice. La la la. Zou je er al heen willen, natuurlijk? Maar ja, goed. Je hebt al een paradijs op aarde. Sommigen dan. Niet allemaal, natuurlijk. Maar goed, sommigen hebben een hel op aarde. Ja, dat kan ook gebeuren, natuurlijk. Oké. Okay. Ik het is zo mooi, dit. Because from over here I miss the joke. Emily Sunday. Clear the way for my crash land. Day. I've done it again Another number for your notes I'd be smiling if I wasn't so desperate I'd be patient if I had the time I could stop and answer all of your questions Soon as I find out How I can move from the back of the line I'll be your clown Behind the glass Go ahead and laugh Cause it's funny I would do If I saw you. I'll be your clown On your favorite channel. And the money was just rolling in. If I had. More and your favorite chair. be your clown behind the glass go ahead and laugh cause it's fun Wat ontzettend mooi is dit. Emily Sandy is dit. Nummer dat heet uh, Clown. Ik vind het echt prachtig. Nou, ik rap alle stukken weer bij elkaar. Alle brokstukken en zo. Alles weer even in een plastic zakje doen. Nou, Mag er al een zootje van het heen? We pakken alles weer in, jongens. Alle troepen met elkaar. En, uh, eens kijken of die grote gele slang nog over die ijzeren straven richting BVW wil komen. Je weet het maar nooit natuurlijk. Ik dank u hartelijk voor het luisteren. Hopelijk dat u er een beetje van genoten hebt allemaal. Wij doen ons best, meer kunnen we niet. Van het weekend genieten Vanavond zingen met Sivolta in Heemskerk Dat is ook wel leuk, mijn koor dus hey. Zondagmiddag uh, Heb ik ook nog een leuk café Chantal En café Camille in Beverwijk. Ook heel leuk En in voort Kunt u natuurlijk vanavond naar de jam sessions Bij Oomsteen Morgenavond naar de dansavond in de krocht en zondagmiddag ook naar Oomsteen voor jazz op zondag. Jawel. Vanavond begint het om 9 uur. En zondag begint het om 3 uur. Nou jongens, bedankt allemaal. Goeie reis allemaal. En uh, tot dan aanstaande maandag. Dus Angela er ook weer. Dus tot maandag. dag.